Drie uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Dekker zegt dat hij er alles aan gaat doen... om te voorkomen dat er nog eens zoiets gebeurt als in de zaak Michael P. Hij wil dat instanties beter gaan samenwerken... en dat informatie goed wordt overgedragen. Op de vraag of Anne Faber nog had geleefd als er geen fouten waren gemaakt... zei de minister dat het onmogelijk is om die vraag te beantwoorden. Verder zei Dekker in het debat in de Tweede Kamer... dat hij de Kamer regelmatig gaat informeren over de maatregelen die hij gaat nemen. Anti-abortusdemonstranten van de stichting Schreeuw om Leven stoppen met hun acties bij abortusklinieken. Ze zeggen dat ze zijn bedreigd en dat ze agressieve reacties krijgen van voorbijgangers. Ze gaan weer verder met hun acties als hun veiligheid kan worden gewaarborgd. Vorige maand werd bekend dat 14 abortusklinieken klachten binnenkrijgen over de demonstranten. Vrouwen zouden zich geïntimideerd voelen door de activisten die de vrouwen aanspreken en folders uitdelen. Buitenlandse webshops zijn steeds populairder onder Nederlanders. Afgelopen jaar kochten zo'n 5 miljoen mensen daar iets... 1,2 miljoen meer vergeleken met het jaar daarvoor... zegt de brancheorganisatie Thuiswinkel.org. In totaal kochten we voor 880 miljoen euro... aan buitenlandse spullen en diensten... bij vooral Chinese webshops zoals Alibaba. In totaal kochten Nederlanders... van ongeveer 24 miljard euro aan spullen online. Ronde Groot is opnieuw de, de interimtrainer van NEC. Samen met Adrie Bogers en Rogier Meijer... neemt hij tot het einde van het seizoen de taken over... van de ontslagen Jack de Gier. De club uit Nijmegen wil graag promoveren naar de eredivisie... maar staat op dit moment slechts 14e in de eerste divisie. Voor de Groot is het niet de eerste keer dat hij nek uit de brand moet helpen. Hij was de afgelopen jaren al vaker interimtrainer... na het ontslag van een trainer. Het weer. Vooral in het zuidwesten een aantal pittige buien. Mogelijk met hagel en onweer. In het oosten is het bewolkt met soms regen of motregen. Het is een graad of 10. Morgen ook bewolkt met vooral in het noordoosten kans op wat regen. Morgen wordt het opnieuw zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de N208 Sassenheim richting Haarlem... staat tussen Liss en Hillegom 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig...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 Te y que no he que olvidar que hace falta vivir ¿Cómo es, cómo es que me tienes así Mmm -hmm. será que sin ti nunca podré dormir Y vente para por la mañana no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 F -M. You know I want you It's not a secret I try to hide You know you want me So don't keep saying our hands and tight. You claim it's not in the cards And fate is pulling you miles away And out of a reach from me But you're here in my heart, so who can stop me if I decide that you're my destiny? What if we? Think I don't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 It's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 the sun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 Thought of letting you go. I've never ever thought of letting you go. I've been lost.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 Maar van mij houdt. Wat doe jij nou oh, zou je dat doen Ik zou je nooit Zo laten staan En je ten onder Laten gaan Zomaar een Door ons verhaal Waarom oh, zou je dat doen Het is net of ik tegen hem nu praat Doet de mist al we zouden toch voor elkaar door het vuur gaan, maar je maakt me kapot. Oh, dat doen? Het is net of ik tegen een nu praat, doe tenminste alsof. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Ja, ja, oh. Het is keihard. En je woorden dreunen door in mijn gedachten. Het is nog niet echt doorgedroogd.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 I'm